Rex Stewart en his 50 Second Street Stompers. Een van de andere uh, kleine groepen afkomstig uit de Duke Ellington Big Band... is Barney Bickert en his Jazz Operators. En ook daarop speelt Rex Stewart een aantal nummers mee. Ik heb ervan uitgekozen Four and One Half Street. En naast Rex Stewart op cornet... onder andere Barney Bickert op klarinet, Duke Ellington op piano zelf... Billy Taylor op bass en Sonny Greer op drums. For and One Half Street... Thank <laughs> you.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 St. James Infirmary I found my baby there Oh, stressed out on a long white table So sweet, so cold, so fair Oh, let her go, let her go God bless her Wherever she may be Oh, she can look this whole wide world all over She'll never find another sweet man like me Oh, when I die, I want you to dress me In straight last shoes and a pearl gray hat Put a $20 dollar gold piece on my watch chain So the boys will know I died standing past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 Oh, mm -hmm. oh,